Dit is dooral begins met het NOS-journaal. In Parijs zijn op de plaatstische aanslagen zijn omgekomen. President Hollande heeft een plakette onthuld bij een eikenboom op het plein. Ook was er een minuut stilte en Johnny Halliday heeft een lied gezongen. De bijeenkomst was besloten, Er waren zo'n duizend mensen uitgenodigd. Meer mensen stonden achter dranghekken, die mochten na de herdenking het plein op. Om vijf uur vanmiddag is er nog een ceremonie. Dan wordt de eikenboom die daar woensdag is geplant verlicht.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 Het is bedoeld als een reactie op de Noord-Koreaanse test met naar eigen zeggen een waterstofbom. Noord-Korea heeft nog niet gereageerd op de vlucht van de bommenwerper. Die is teruggekeerd naar de luchtmachtbasis op Guam. De kans is groot dat Pyongyang de vlucht van de Amerikaanse bommenwerper als een dreigement ziet. Bij een Russische luchtaanval in het noordwesten van Syrië zijn tientallen doden gevallen. Doelwit was een rechtbank van Al-Nusra, rebellengroep die gelieerd is aan Al-Qaeda in de stad Marat al-Numan. Volgens een Syrische mensenrechtenorganisatie zijn er 57 doden. Het weerwisselen bewolkt, nu en dan zon. Ook wat buien, vooral langs de kust. Later ook op andere plaatsen. De wind is vrij krachtig tot hart. Het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. In ben jij de artiest. Toets je snelheid.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 Bam. Text TV op kanaal 45 DFM She's blood, flesh en bone No talks or silly clown She's touch, smell, sight, taste and sound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 never gonna know me, but I know you, singing in I think, can only get better, can only get, can only get, think it over a million, no, I know that things can only get Look at this ZFM. Zfm. Self and lose You do. Everywhere that you move There's just something about you There's just something about you, too